Het wordt 19 graden aan de kust, tot 23 in het binnenland. Namorgen blijft het zonnig, droog en warm. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn bijna overal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen knopen Prins Klausplein en Soetermeer 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A16 gaat het weer wat rijden van Rotterdam naar Breda. Er staat tussen Ridderkerk en Tordrecht nog wel 7 kilometer. Na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. En nog een file door een aanrijding bij Utrecht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd staat 4 kilometer.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 Dit is radio 1, de NTR. Kenst toch? Dames en heren, goedenavond. Zeg gearrangeerd huwelijk. En wij denken meteen, ah, dus de vader van de bruid... bepaalt wie de bruidegom wordt. Maar zo simpel is het niet, want dan begint een rachfijn psychologisch spel... dat dochterlief over de streep moet trekken. En daarover schreef onze gasten een roman. Bruid van de dood. En ze weet waarover ze het heeft, want zij was zelf ook gearrangeerd, verloofd, maar zei uiteindelijk nee. Hier is Naima Tahir. Naima, de vorige keer dat je hier was, dat was zo'n uh, zes jaar geleden. En uh, toen uh, schreef je op de tegel, twijfel is heilig. Ja. en ik kan me zomaar voorstellen dat je daar nu heel anders over denkt. Nou, ik ga langer twijfelen dan denk ik dan de vorige keer om op te schrijven wat ik wil, want uh, ja, naarmate je zelf schrijft, is elke zin wat je eruit uh, zet uh, nog moeilijker. Dus ik ga de hele uitzending over nadenken. Hmm. Maar twijfelen is heilig. Ja, maar op een gegeven moment moet je ook kiezen. Ja. Op een gegeven moment moet je... Zoals uh, je, onge als je ongeveer veertig bent. Ja, dat denk ik. En uh, je moet ook gewoon weten... ook bijvoorbeeld wat, wat is goed, wat is kwaad. En je moet ook kiezen. Je kunt niet tussen hele fundamentele dingen blijven twijfelen. Um, je kunt bijvoorbeeld ook... He, me, rondom het geloof. Um, het is niet goed om steeds te twijfelen. Uh, bestaat God? Bestaat hij niet? Um, geloof ik wel? Geloof ik niet? Je moet gewoon een beetje, denk ik... Kiezen en dan over kleine dingetjes, over de marges, daar, daarin moet je mm -hmm. twijfelen. Maar Wat het geloof betreft heb jij duidelijk gekozen... Ja, ik heb, um, ik heb allerlei varianten meegemaakt in het geloof. Uh, ik was uh, als, als kind gewoon gelovig op een mythisch, magisch niveau. Uh, God was echt uh, ja, een, een grote kracht en Mohammed was heel erg uh, machtig en uh, sprookjesachtig. En ik heb als puber een hele orthodoxe periode gekend. En dat duurde zeven jaar en dat was een hele haalvaste periode. Het was heel goed voor mij, gaf me rust. Maar toen ik um, ging studeren, heb ik dat een beetje van me afgeschud. En ben ik ook een tijdje... Ja, heb, heb ik niks willen uh, hebben met religie. Van Mohammed los geweest? Ja, gewoon een soort geparkeerd. Mm -hmm. En uh, ben, ik ben ook toen heel erg kritisch uh, gaan nadenken. Maar naarmate ik ouder word... Uh, merk ik wel dat in het geloof dingen zitten die inspireren tot het goede. En hou vast bieden? Um, hou vast, ja. Ik denk dat andere zaken in mijn leven... Ook houvast bieden. Hè? De, uh, liefde, familie. Um, uh, ja, de mensheid in het algemeen. De hoop. En die dingen zie je ook terug in religie. Maar religie is niet het grootste aspect uh, in mijn leven. Maar mm -hmm. het is ook niet weg. Wat is wel het grootste aspect in je leven? Ik denk liefde. Hm. Menselijkheid. Ik wist het antwoord al voordat ja. je het gaf. Heel gek. <laughs> nou ja, het is toch raar. Want um, vijf jaar terug hoorde ik wel eens... op op de radio of je leest er wel eens over... dat mensen zich helemaal uh, overgeven aan liefde... en de familie heel erg belangrijk vinden. En ik heb een tijdje mijn carrière en mijn vooruitgang... en mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk gevonden. En ik had ook zoiets van nou, dat softe gedoe met liefde. Ik had wel liefde, maar niet de overgave daaraan. En naarmate ik ouder word in mijn omgeving... Uh, mijn ouders worden ouder, mijn broers en zussen uh, worden rijper dat je toch merkt dat het heel belangrijk is. Dat ik hun dichtbij me hou. Zij zalven mijn ziel. Wat bedoel je daarmee? Zij zalven mijn ziel? Dat is, um, iets... zalven mijn ziel. Um, het klinkt prachtig, maar... Ja, dat je, toch, dat je ergens thuis bent. En dat je ergens uh, jezelf bent. En dat ben ik wel bij mijn broers en zussen en bij mijn ouders... en, en, mijn, en de nieuwe familie die ik heb uh, via de liefde. Um, je mag zijn. Je mag zijn wie je bent. Uh, bij hun. Je hoeft je niet constant te bewijzen, zoals op de werkvloer of zoals um, uh, als migrant in een dominante hmm. samenleving. En wat je toch jarenlang is... hebt gedaan in die tijd dat je studeerde in Leiden en daarna ook nog een periode als mensenrechtenjurist uh, actief bent geweest. Inderdaad, en vooral als je als um, allochtoon of als migrant leeft in, in bijvoorbeeld Nederland wil je slagen. Ik wilde heel erg slagen. En voor mij was slagen ook uh, enorm Nederland worden En daar heb ik geen spijt van. Ik vind dat, ik, ja, dat je die keuze ook moet maken als je in Nederland woont. Maar ik merkte dat ik mezelf wegcijferde. Dus mijn Pakistan zijn, mijn Oosterse, ik wegcijferde. En daarin ook familie uh, niet zo belangrijk vond. Mm -hmm. Want Nederland is een individualistische samenleving. Dus ik stelde me ook individualistisch op. En in die periode van de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld, dat ik heb gewerkt als jurist... Um, ben ik ook twee keer tot twee keer toe alleen naar het buitenland vertrokken. Eén keer naar Afrika en één keer naar Frankrijk... om daar leuk te werken voor een internationale organisatie. En ik heb alleen maar gewerkt. Ik heb ook um, hele goede uh, professionele uh, ja, hoogtes bereikt. Maar ik was ook, als ik, het, als ik terugkijk, uh, heel eenzaam... Ja. En, um, je had letterlijk en figuurlijk uh, enorme afstand genomen. Ja, en dat was waarschijnlijk ook wel nodig om te worden wie je nu bent. Om te slagen, ja. Je moet, als je um, wilt slagen en je komt uit een andere cultuur... dubbel zo hard werken. En ik raad het toch nog steeds iedereen aan. He, hard werken is een van de manieren om, uh, om te slagen... om je thuis te voelen ergens. Maar, maar ook maar... om je echt heel erg los te maken... een periode van je familie en ja. je cultuur. Ja, ik moest me ook losmaken ook um, omdat ik het gevoel had... en niet alleen gevoel, het was zo. Ik, het Oosterse, de, de moslimopvoeding... de tradities uit de Pakistanse cultuur... hielden me tot een bepaalde, op een bepaalde manier tegen... Ja, je denkt namens de groep. Dus he, om een heel concreet voorbeeld te geven... Um, als, als Pakistaanse dochter is het niet in het belang van de groep... van de Pakistaanse tradities dat je alleen vertrekt... en naar Afrika gaat om daar voor je eentje te werken. Daar heeft de groep geen belang bij. En de groep kan daar ook uh, van leiden. Omdat dat, ja, mensen gaan spreken. Ja, maar is het niet beter dat ze eerst trouwt? Dus dat soort dingen, daar wilde ik gewoon korte metten mee maken. En mijn eigen keuzes maken zonder dat die tradities steeds aan mijn nek hingen. Nou, en hoe belangrijk die groepscultuur is... en dat groepsdenken, dat blijkt ook weer uit, uh, uit je nieuwe, nieuwe boek. Bruid van de dood. Um, het nieuws van vandaag. Uh, zojuist hoorden wij uh, dat er een rapport is verschenen... waaruit blijkt dat er nog steeds heel veel mis is bij uh, uitzettingen. We luisterden net ook naar op het nieuws. Um, is dat ook wat jij al lang vermoedde? Wordt je bevestigd in je idee daarover? Nou, erger nog, het is... Um... Ja, het is eigenlijk heel lang aan de gang. Ik heb in het jaar um, 98 tot 2000 bij het IND gewerkt. immigratie naturalisatiedienst in, uh, in Den Haag. En daar heb ik uh, uitzettingszaken gedaan. HBS-corpus-zaken. Mm -hmm. Dus uitgeprocedeerde asielzoekers die werden uitgezet. En soms duurde dat... Heel erg lang. Soms uh, jaren voordat iemand uh, naar een ander land, bijvoorbeeld China... kon worden uitgezet. Maar wat ik ook heb meegemaakt bij, toen ik werkte voor de UNHCR... is dat sommige vluchtelingen letterlijk gek worden van het wachten... Van het wachten op een uh, verblijfsvergunning. Wachten op een bepaalde programma die hun verder brengt. En ik weet nog dat ik een Iraanse vluchteling had meegemaakt in Lagos. Die met een colablik, uh, die, die een colablik openscheurde met zijn handen. En dan zijn hele haar ging afscheren. En eiste, ik wil een vluchtelingenstatus. Want ik wacht er al, ja wat, vijf jaar op. Mm -hmm. Dat soort dingen heb ik meegemaakt. Dus ik vind dat die procedures echt efficiënter zijn. Moeten. Want het is mensonterend dat ze zo lang moeten wachten op een bepaalde zekerheid. Maar je hebt er heel dichtbij gezeten. Is het praktisch haalbaar? Het is heel moeilijk. Want iedereen het is een druppel. roept dit ook al ja. heel lang, toch? Het is een druppel op de olieplaat. Want vaak willen deze afgewezen asielzoekers ook niet terug. Ze willen een uh, uh, bestaan hebben in Nederland... En ik ben dan voor om heel goed na te denken... Wat voor, wat voor soort vluchtelingen willen wij in Nederland? Ik ben een groot voorstander van opvang in de regio. Want vluchtelingen die vanuit bijvoorbeeld, laten we zeggen... Sierra Leone vluchten, die, die horen hier niet. Die moeten inderdaad naar Nigeria of in de omringende landen. En er moet via internationale afspraken... allerlei ja, geldelijke burden sharing of andere burden sharing daaraan worden gedaan. Dus we moeten heel goed nadenken wat voor vluchtelingen willen we in Nederland. Want hoe verder de vluchtelingen vandaan komen, hoe moeilijker het zal zijn om hen uit te zetten. Dus er moet een duidelijker beleid komen. Maar goed, ook dat wordt al heel lang geroepen. Maar het is heel de praktijk moeilijk. laat iets heel ja, anders zien. Ik denk dat Europa um, uh, natuurlijk die vluchtelingenverdragen heeft en zich allerlei mensenrechtennormen uh, heeft uh, opgelegd. Um, en dat is heel goed, dat is humaan, dat is nobel. Uh, maar um, ja, de hele grote toestroom uh, van vluchtelingen die niet uit de regio komen, daar moeten we blijvend over uh, praten met alle Europese landen samen. Het wordt gedaan, maar dat het um, dan niet tot uh, beslissingen leidt, geeft ook weer aan hoe lastig het is. Want mensen willen gastvrij zijn. Dat is een. Deugd, en dat is een goede, uh, goede deugd. Uh, maar we moeten nadenken, maar we moeten ook nadenken waarom die vluchtelingenstromen ontstaan. Vaak is het een pushfactor, armoede. Tunesische vluchtelingen nu, die vluchten vanwege de politieke instabiliteit. En die denken, nou, nu is ons kans om niet de democratisering in ons eigen land af te wachten, want dat kan honderd jaar duren. Mm -hmm. We gaan gewoon naar het rijke westen. Dat zijn uh, reflexen die heel uh, denk begrijpelijk, begrijpelijk zijn, zijn. absoluut. Maar... Maar we moeten nadenken over armoede, uh, armoedebestrijding. op het aantrekkelijker maken van die landen. Of we daar iets aan kunnen bijdragen. Ik zou denken aan meer producten uit die landen toelaten. Want uh, dan kunnen de boeren en de mensen rijker worden door export. Er zijn allerlei aspecten die... Uh, hier in een uh -huh. rol spelen. Uh, werkzaam bij de UNHCR, uh, bij uh, de IND en zo nog heel wat organisaties. Bij verschillende ministeries heb je gewerkt als jurist. Nu ben je fulltime schrijver en docent, columnist. Mis je het eigenlijk Enorm. dat je heel dicht bij de praktijk niet meer werkzaam bent? Ja, het was uh, de moeilijkste professionele beslissing in mijn leven... Ik heb... Um, mijn laatste baan was bij de Raad van Europa. Ik was mensenrechtenjurist en het is een topbaan. Ik was uh, zo happy, zo, zo gelukkig. Uh, maar ik begon tegelijkertijd te schrijven over de multiculturele samenleving... en met name over de rechten van moslimvrouwen in Nederland, in Europa... maar ook uh, in Pakistan, waar mijn ouders vandaan komen. En ik kon op een gegeven moment niet meer ophouden met schrijven. Schrijven komt voort uit, een, uit denken... En, en uh, ja, ik, ik dacht op een ander niveau op een gegeven moment. Hè. Je, je, je gaat visies ontwikkelen over de samenleving. Dat is een hogere vorm van nadenken dan bijvoorbeeld één praktische zaak van een bepaalde dossier in een mensenrechtenkwestie. Um, schrijven, boort ook allerlei uh, andere uh, aspecten van de mens. Het menselijk tekort is heel breed. Terwijl als je als mensenrechtenjurist werkt gaat het met name om mensenrechten schendingen en om rechtvaardigheid. Dus het waren twee verschillende soorten denken dat ik moest verenigen als jurist en als schrijver. Wat op is gegeven moment het niet heel lukte. prettig om dat naast elkaar te hebben? Dat je, je heel moet. praktisch te werk kunt ja, gaan? Ja, dat is de droom. Hè? Dat was mijn droom ja. om ze allebei te combineren. Maar het lukte niet. En ik vind ook vooral het schrijven... En, maar ook het juridisch werk als, uh, als international lawyer, wat ik was. Uh, het zijn ambachten. En je moet ervoor kiezen. Je moet een ambacht vervullen en dat heel goed doen. En ik wil excelleren in, in wat ik doe. En ik kon niet ophouden met schrijven. Dus ik koos ervoor. En ik uh, schrijf ook over mensenrechten. Dus ik bedrijf het juridische via mijn literatuur. En heb je ook het idee dat je daarmee meer voor elkaar krijgt? Um, het is uh, rustgevend, in ieder geval voor mezelf. Uh, ik weet wel dat literatuur... Ik heb het idee dat literatuur mensen in het hart raakt. Terwijl een dossier, rechtvaardigheid... via een juridische zaak mensen in het hoofd raakt. Dus het zijn andere, andere processen. Ik vond dat ik als jurist in een organisatie... natuurlijk ook veel bereikte voor het algemeen belang. Uh, dus het zijn twee uh, verschillende variabelen... Um, maar ik heb er elke dag pijn van, als ik heel eerlijk ben. Want um, ja, ik heb heel graag als, als jurist uh, gewerkt. Maar soms is leven keuzes maken. En ik ben heel... Uh, en is er geen ruimte meer voor twijfel? Nee, en uh, wel van verdriet, dat mag. En uh, die verdriet is, is onderdeel. Maar wat groter is met het schrijverschap, is, de, is het gevoel van... Um, ik voel me vereerd, geprivilegeerd, bevoorrecht... dat er iets is in mijn pen die tot uh, verhalen leidt... die ik dan deel en waarvan ik hoop het vergroot het inzicht... in uh, de ander, in wie migranten zijn, moslims en dat in, die inzicht is nodig, omdat ja. een wijze met, met samenleving... Met je nieuwe boek heb je dat, trouwens, ik moet tussendoor even zeggen... dat luisteraars zich kunnen melden, uh, reacties worden op prijs gesteld. Ga naar onze website, um, nou Met de, dit nieuwe boek, Naima, heb je heel duidelijk een inzicht willen geven... namelijk in het uh, gearrangeerde huwelijk. En het gearrangeerde huwelijk is iets anders dan het gedwongen huwelijk. Ja, ik zou zeggen, het gedwongen huwelijk is uh, duidelijke dwang... Ja, bijna at the point of a gun, heb ik een keer gezegd. Dus de, dat is dwang wat je ook enorm eh, ziet. Uh, een meisje wordt met de haren meegesleept of wordt verbannen naar Turkije of Marokko of naar Pakistan. Of er is geweld, ja, dat ze op slot wordt gezet thuis, um, uh, dat ze geslagen wordt. Het is een hele duidelijke dwang die voor iedereen zichtbaar is, ook voor het meisje of de jongen zelf die moeten trouwen. En dat zijn de huwelijken die vaak in de publiciteit komen... omdat ze zo ja, gruwelijk zijn. Dat, maar ze worden ook opgemerkt. Want geweld, huwelijksdwang in Nederland wordt niet geregistreerd. Wel eergerelateerd geweld rondom huwelijksdwang. Uh -huh. En die registraties, die, die kennen wij. En die geven we onze aandacht, onze zorg, onze hulp. Maar er is een nog grotere groep in die gearrangeerd huwelijksysteem die te um, kampen heeft... met, uh, met uh, hele zware onzichtbare druk, mentale druk, geestelijke druk. die um, Bijvoorbeeld een vader wil dat een dochter trouwt met iemand... die hij uitkiest, hè, bijvoorbeeld zijn achterneef. En de dochter uh, voelt zoveel druk... Zoveel geestelijke indoctrinatie, bijna dat ze ja zegt, terwijl ze niet wil. Ja, en dat is precies wat je beschrijft in dit boek. Hè? Je Inderdaad... maakt het inzichtelijk door een meisje op te voeren. Ze is 17 jaar, heeft net haar VWO-diploma gehaald, is verliefd op een jongen uit haar klas, Alexander geheten. En dan, uh, uh, nou vlak voordat ze examen heeft gedaan is er plotseling een neef die opduikt in Londen... waar ze naartoe wordt gebracht door haar ouders. En uh, deze hebben het plan om haar met deze jongen te verloven. Is, is het vaak een neef, trouwens? Uh, nee, maar een nicht um, huwelijk is in, uh, zeker in Pakistan, maar ook in Turkije, in Marokko, een uh, geprefereerde huwelijk. Men heeft er voorkeur naar omdat je weet in welke familie je dochter of je zoon terechtkomt. Um, je weet ook dat een scheiding veel minder zal voorkomen met zo'n huwelijk. Want kijk, stel dat die uh, de koppel scheidt, dan ben je nog steeds neef-nicht van elkaar. En gescheiden. Uh, nee, niks met elkaar is nog erger. Dus het houdt het huwelijk in stand. Hoe zit het met het nageslacht? Want wij ja. horen hier altijd dat je daar ongelukkige kinderen van krijgt. Zoals ja, het. nou, het biologische, dus wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het voor de biodiversiteit slecht is. Dat er dus veel grotere kans is op, uh, op zwakkere kinderen. Laat ik het zo samenvatten. En um, ik las een keer een heel uh, ja, interessante paragraaf hierover, dat in uh, landen waar neefnicht huwelijken vaker voorkwamen... De, de, het koppel heeft ook veel meer kinderen... Als je tien kinderen hebt en er sterven er vijf... Ja, hmm. dan zie je dus niet uh, dat het slecht is voor, uh, voor het nageslacht. Dat is anders natuurlijk in het Westen, waar mensen minder kinderen krijgen. En dus relatief gezien uh, een grotere kans ja. hebben... om te zien dat ze slechte kinderen hebben. Was er een directe aanleiding voor je om uh, dit probleem te beschrijven? Um, nou, ik heb natuurlijk zelf... Um, ik ben ervaringsdeskundige, zoals het heet. Uh, ik ben zelf uh, een keer gedwongen om me te verloven aan iemand die ik niet kende. Maar dat is niet de directe aanleiding. Ik heb daarover geschreven in Een moslimen ontsluiert. Nog even, zodat dat, uh, niet ja. iedereen heeft dat boek gelezen. Wie ja. was het? Iemand die jij niet kende, maar wel een familielid? Um, ja, ik was um, 27... En ik werkte al als, uh, als jurist. Mijn vader uh, en moeder belden me op en die zeiden: We hebben jou verloofd. Dat is eigenlijk een heel rare telefoongesprek. <laughs> Hallo, nou Emma, we hebben jou verloofd. En uh, dat gaat zo in de Pakistaanse, Indiase cultuur waarin uithuwelijk is. Maar schetsen, no even, want jij was al ja. werkzaam als jurist. Ja. Uh... ja, en zij zeiden: Deze man is um, 100% geschikt voor jou. We vinden het tijd dat je trouwt. En uh, ja. Ik kom naar haar huis, naar, naar waar ze wonen. En uh, we, we zullen het erover hebben. En ik ben toen naar hen toegegaan. Ik woonde toen in Leiden. Ik reisde af naar het zuiden van, uh, van Nederland. En ik heb uh, gezegd, van, nou, ik, ik doe dit niet. Want ik wil uh, zelf kiezen. Maar dat accepteerden ze niet. Ze accepteerden mijn nee niet. Want ze zeiden, het is ons plicht om iemand voor jou uit te zoeken. En um, jij, jouw plicht is om ons plicht te ondersteunen. Om ja te zeggen. En um, nou, met heel veel moeite heb ik uh, toch nee gezegd. En um, uh, ik ben toen, uh, er is toen uh, contact uh, verbroken tussen mij en mijn ouders voor een tijdje. Dat is weer op een gegeven moment goed gekomen. En, um, maar je wist dat je dat op het spel zette? Dat er uh, geen contact meer zou zijn? Nou, ik had niet door dat het echt tot een contactbreuk zou leiden. Mm -hmm. Ik dacht, oké, okay, we hebben even ruzie. En er is even wat, um, uh, ja, wat verdriet. En uh, ze zullen natuurlijk zien dat ik ook een Westerse vrouw ben. die haar eigen keuze wil maken. En dat hadden ze natuurlijk al lang gezien. Ja, het was natuurlijk ze... ook rijkelijk laat, eigenlijk, of niet? 27. In principe, ja. Nou, als je niet gestudeerd hebt. Als je, je moet een reden hebben om ouders te trouwen. Ik had, ik had een reden. Ik, ja. ik, ik, was, ik had gestudeerd. en Je ziet dat vaker. Dat als meisjes of jongens hoog opgeleid zijn... de huwelijksleeftijd ook toeneemt. Mm -hmm. Dus in die zin was het niet ongewoon. Maar er was niet veel tijd meer over. Je bent 27. Dus je kunt niet tien jaar wachten. Dus dat is ongeveer wel de leeftijd waarin iemand trouwt en een gezin sticht. Wat ik heb ervaren toen is dat ik het heel moeilijk vond om mijn ouders pijn te doen. En dat uh, die moeite uh, op mijn soort schuldgevoel uh, deed rusten. En dat ik me heel lang, jarenlang uh, schuldig heb gevoeld... dat ik hun droom aan dichelen had gebracht. Want zo voelde dat wel. Uh. Zo voelde dat, want ik kom uit een groepscultuur. En het geluk van mijn ouders is mijn geluk. Zo ben ik opgevoed... En dat was heel moeilijk om te doorbreken. Ook al had ik alle rechten volgens mensenrechtenverdragen. Ik ben toen opgehouden om het, om het erover te hebben. Want ik wilde schrijven over allerlei andere aspecten van de rechten van moslims. Uh, over democratie, over um, uh, ja, uh, de hoofddoekenkwestie, over identiteit, over radicalisering. Mensenrechten, noem maar op. En ik Wat heb je in het... al die andere boeken ja, gedaan? Dus ik wilde niet meer schrijven over mijn eigen... Uh, uithulikingservaring, of uh, gedongen verlovingservaring. Maar wat gebeurde er de afgelopen vijf jaar? Ik heb zoveel moslima's gesproken... die naar mij toe kwamen, naar mijn lezingen... die zich inschreven voor mijn colleges... die mij brieven schreven, die me e-mails schreven... die um, uh, langskwamen en zeiden van... ja wij zitten in zo'n situatie van druk. We moeten trouwen met iemand, maar we durven niet. Of ik heb bijvoorbeeld een, een meisje, ik heb een Belgisch vriend... Hoe doe ik dat? Hoe vertel ik dat aan mijn Pakistaanse ouders? Ik heb, Marokkaanse, ik heb een Marokkaans meisje gekend bij een bank waar ik langs ging. Die mij herkende en zomaar in huilen uitbarstte. Mm. En zei, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Mag ik je spreken? Ik heb een vriend, een Nederlands vriend. Maar ik weet niet hoe ik dat moet vertellen aan mijn ouders. En ik herken jou van de tv. En je hebt geschreven hierover. En na vijf jaar van dat soort verhalen... Het is niet zo dat ik zat en dacht, ik ga erover schrijven. Ik begon gewoon te schrijven aan dit roman en dit kwam eruit. Dus kennelijk zat dat gearrangeerd huwelijksysteem enorm in mijn systeem. Uh -huh. En ik wilde heel graag schrijven over de last van jonge mannen en jonge vrouwen. Ja, want dat geldt natuurlijk evenzeer voor de uh, jongens als voor Enorm, de meisjes. Ja. Misschien zelfs want die worden meer. ook opgezadeld met... Uh, Misschien dat zelfs met... meer. Het ja? klinkt heel paradoxaal. Maar vaak zijn de jongens iets ouder als zij worden uitgehuwelijkd mm -hmm. aan een meisje. En het is zo dat in een collectief cultuur, een groepscultuur... naarmate de, de jongen ouder wordt, groeit zijn verantwoordelijkheidsbesef voor de groep. Dus die oudere jongens hebben veel minder durf om nee te zeggen. Want ze weten, mijn ouders hebben mij nodig. Bovendien zijn het zonen. Die zetten de familielijn voort. En ik ken één geval van een meisje dat zei... ja, um, Zij was jonger, 16 of zo, en hij was 24. En ze zijn getrouwd. En ze zijn nu wel gelukkig. Maar ze leerde achteraf dat haar man... hoopte dat zij nee zou zeggen. Want zij was nog aan het rebelleren. Ze had nog puberale hormonen. En totaal geen verantwoordelijkheidsbesef. Dus we denken, jongens zijn beter af... Maar we moeten echt met, onze, ja, met een andere referentiekader, naar, met een andere blik... kijken naar die collectieve, collectivistische culturen. Ja, ja want dat maak je heel erg duidelijk in, in dit boek. Hè? Want dat is iets waar wij in onze westerse samenleving... met onze ontzettende individualiteiten... Uh, geen moment bij stilstaan of heel weinig bij stilstaan. Ja. En um, hoeveel komt het eigenlijk voor? Heb je daar enig idee van? In hoeveel gevallen worden moslima's... Of gearrangeerd? Er zijn uh, geen cijfers. Um, alleen, um, even, even hoesten. <lacht> Sorry, ik heb. Neem een slok water. <lacht> ik, heb, ik heb astma en dat komt altijd op uh, rond de lente. Met hooi oh. Met hooi koorts, ja. Dus ik kuch niet om de emotie nee, de nee, nee. emotionaliteit van het onderwerp. Er zijn geen cijfers. En mm -hmm. dat maakt het heel lastig om te zeggen hoe vaak het voorkomt. Maar ik, uh, ik heb wat research gedaan. Huwelijksdwang is natuurlijk wel uh, via eergerelateerd geweld geregistreerd. Maar als we gewoon vanuitgaan dat de tweede generatie Marokkanen en Turken... dat daarvan 70% hun bruid en bruidegom haalt uit het land van herkomst... Niet de meest makkelijke keuze. De tweede generatie. De tweede generatie, 70% haalt een bruid of bruidegom uit het land van herkomst. Uh -huh. Kunnen we eruit uitgaan dat ongeveer de helft uh, echt onder uh, enorme druk tot stand komt. En dat zijn hele hoge cijfers. Misschien 30%, misschien 40%. Dat durf ik hier wel, um, dis, die, die, dat durf ik wel hier te zeggen. Maar al die uh, leuke en niet leuke jongens en meisjes... die ik bijvoorbeeld in Den Haag, waar ik woon, over straat zie lopen... van 18, 19 jaar, die uh, naar school gaan en daar verliefd worden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ook zij... nog een ge gearrangeerd huwelijk moeten ondergaan. Ik denk dat je verschillende vormen zult hebben. Uh -huh. um, er kan ook een um, gearrangeerd huwelijk zijn... waarin uh, niet per se op zeg maar, de Indiaanse manier... Uh, vader en moeder from scratch beginnen. Oké, okay, we gaan die en die uitzoeken, we gaan met die en die praten. Maar er kan een sturing zijn bijvoorbeeld... dat moslima's totaal niet met niet-moslims mogen trouwen. Waardoor um, als een moslima zo'n beweging maakt... van ik trouw buiten de groep... dat er dan een soort druk ontstaat of een soort proces ontstaat... om haar absoluut in, in het gareel te houden... en uh, minder bewegingsvrijheid of noem maar op. Dus er is wel een druk om die jongeren in een bepaalde keuze te duwen. En op zich komt dat in elk cultuur voor. Ook in de Nederlandse cultuur, zeker in de middelklasse en in de uh, elitaire klasses... worden kinderen natuurlijk ook wel gestuurd tot op zekere hoogte vanaf de schoolgaande jaren. He, je zet je kind op hockey, pianoles, vioolles. Op een gegeven moment als het kind gaat studeren moet hij ook naar een vereniging. Dat soort dingen werken sturend op je huwelijksselectie ja. mm -hmm. later. Um, dat is prima, dat is nog daar aan toe. Maar um, veel van die jongeren die weten... wij mogen niet trouwen met Nederlanders. En dat hoe die druk werkt, dat, dat maak je heel erg duidelijk. Daar ja, hebben we het zo over, want uh, het is half acht. Dat betekent dat het verkeersinformatie is. Op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaar en Seen en Hoge 3 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat 4 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoetermeer. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Spring fresh from the world. Sweet the rains, new fall, sunlit from heaven. Like the first dew fall on the first bride. Praise for the sweetness Of the wet garden Sprung in completeness Where his feet pass Mine is the sun? Is Cat Stevens zelf. Luistert naar Kunststof, of naar Emma Tahir is onze gast. We draaien dit nummer niet zomaar naar Emma. Want jij hebt die speciale herinneringen aan. Dat klopt. Ik heb in Engeland op een katholieke school gezeten. Vanaf mijn vijfde. En um, het, was een streng, het was een actief katholieke school. Ik weet niet of het streng was. Maar elk vrijdag hadden wij een viering in de ochtend. En dan gingen we met z'n allen um, in een aula met de hele school. En zongen we kerst of zongen we uh, christelijke liederen. Waaronder dit, um, The Lord's Prayer... Uh, werd opgedragen. We luisterden naar Hendel. Uh, muziek, halleluja. Um, er werden toneelstukjes opgevoerd uit de Bijbel voorgedragen. Dus ik heb een hele degelijke katholieke opvoeding gehad ja. in, in Engeland. En je bleef ondertussen moslima? Ik bleef moslima, maar ik was wel um, vanuit huis uit. We uh, stimuleerden mijn ouders dat. Want Jezus is ook een profeet van, van moslims. En ik ben hier voor deze opvoeding heel dankbaar. Want we wonen in het westen. En als um, uh, moslima vind ik het enorm verrijkend... dat ik het fundament van de westerse cultuur, het christendom, ook het jodendom... Uh, van dichtbij heb meegemaakt. En um, ik kende ook op een gegeven moment zoveel bijbelverhalen. Ik wist ook details hè, dat, dat Jezus in Bethlehem was geboren. Terwijl toen ik naar Nederland kwam, toen ik tien was... Maakt Nederlandse kinderen het fout door te zeggen: Ja, hij is in Nazareth geboren. Nee, hij is in Bethlehem geboren. En onbevlekte ontvangenis. En zijn vader heette Jozef. En ik, ik kende allerlei details die, die mij toch trots stemden. En ik heb een fascinatie ook gehad voor, uh, voor Jezus heel lang. En niet voor Maria? Niet voor Maria, huh. nee. Ik denk dat ik toch uh, de mannen zie als mijn voorbeelden <laughs> en idolen. Nee, ik had en niet Cat zo Stevens goede... sloot zich trouwens bij jou aan, hè? want ja. hij liet zich bekeren tot de ja. islam. En dat soort dingen vind ik hebben iets magisch, iets wonderlijks. Um, wij zongen dus ook Cat Stevens. En ik vond hem, uh, ja, als kind had ik daar niet zo'n groot gevoel bij. Later in Nederland hoorde ik dat lied niet meer, Morning Has Broken. Want het werd niet op, op school in Nederland gezongen. Mm -hmm. En pas na jaren hoorde ik het weer en kwamen herinneringen terug uit Engeland en toen was hij, had hij zich bekeerd. En ik had het gevoel dat hij dat voor mij deed... of dat er een link was, een verband. En dat heb ik nog steeds wel. En, um, dat gaat ver, nee. Maar. Ja, maar dat zijn van die magische dingen die... Weet je, een, ook een volwassene heeft een soort... Uh, sprookjesverlangen in zich, denk ik. En um, ja, een soort, ja, een soort spiritualiteit van... oh, is er een connection? En... Was er, heeft het een betekenis? Dat soort dingen, dat, dat ga je je wel bijna afvragen. Maar hij gaat wel heel ver, want hij maakt nu islamitische muziek. Ja, maar hij komt ook volgens mij met een nieuwe cd en, en hij zingt ook zijn oude liederen. Hij is een tijdje uit de muziek gegaan omdat hij vond dat dat vanwege zijn religieuze overtuiging niet hoorde. En dan zag je hem af en toe met, met zo'n tabla, dus zo'n zo drum, yeah. de handdrum, wel eens iets, uh, iets zingen. En nu gelooft hij dat zijn uh, talent, zijn muzikale talent en zijn stem een door God gegeven geschenk is. Dus. En, ik vind hem nu op het goede spoor. Want je, je hebt hem niet talenten... gevolgd, hè? Al die nou, jaren. niet gevolgd, maar het is fascinerend... als een bekende, um, bekende niet-moslim, een bekende Engelse... Mm -hmm. zich bekeert ja. tot islam. En je vraagt je af waarom. Hè, want moslims hebben het al moeilijk genoeg met hun religie. Ik ken veel moslims die struggelen met hun religie. Maar als je van de andere kant bekeerlingen uh, ziet... En, en Dan wil je daar kiezen. natuurlijk alles van weten. Ja, en ik vind dat ook een fascinerende groep. Ik geef uh, colleges ook over uh, islam, over gender. En er zijn uh, heel veel vrouwen, heel veel Nederlandse vrouwen, Westerse vrouwen... die zich echt bekeren tot islam. En zij zeggen, we hebben veel meer rechten. En dat geloof ik natuurlijk niet helemaal, maar ik, het fascineert me... Waarom vinden zij dat je veel meer rechten hebt in Islam en niet in de Westerse? Nou, over rechten gesproken, ik wilde je vragen of je een fragment wilt voorlezen uit, uh, uit je boek Bruid van de dood. Um, ja. En daar gaat het over rechten, want uh, misschien moet je even kort inleiden. Het is een telefoongesprek. Ja. Sofia is dus. Um uh, verlooft aan haar neef en ze wil het niet. En zij is ook bevriend geraakt met Samia, een ander Pakistaans meisje... toevallig haar nichtje, die getrouwd is met een andere neef en dat niet wil. En Sofia is een rechtenstudent en ze zoekt naar antwoorden van... mogen moslimmeisjes, moslimvrouwen... Um, nee zeggen tegen een gedwongen verloving of nee zeggen tegen een huwelijk? En dan heeft ze een gesprek met een mensenrechtenjurist... Ook een Pakistaanse vrouw. En dat heeft ze via de telefoon. En Sophia spreekt haar dus aan. Dit is wat ik schrijf. Ik bel namens een vriendin die gedwongen uitgehuwelijkd is en ongelukkig, ongelukkig getrouwd. Ja, ga verder. Kan ze scheiden? vroeg ik. Is ze Pakistaans, Hollands? vraagt de mensenrechtenjurist. Ze woont in Londen en ze is Pakistaans, zei ik. Raad haar aan de bemiddeling te zoeken van vrouwenhulporganisaties in Engeland. Ze kan natuurlijk scheiden. Goed? Ja, mevrouw. Er is een Muslim Women's Helpline. Die mensen kunnen haar helpen. Raad haar aan die te bellen. Goed, zei ik. Ik wilde al ophangen, blij met mijn oogst. Maar voor ik het wist, stelde ik nog een vraag. Ik ben verloofd, ook min of meer gedwongen. Verloogd? Verloofd? Verloofd? vroeg Asma aan de mensenrechtenjurist. Ja, zei ik. Gedwongen. Een beetje maar. Is het een verloving of een huwelijk? Een verloving, zei ik. Een mangni? Mangnie, ja, een verloving, zei ik. Mijn hart bonste in mijn keel. Wat is je vraag? vroeg Asma. Ik weet dat ik uit een verloving kan stappen. Er zijn geen juridische gevolgen. Maar mijn ouders zeggen dat ik het heb aanvaard... Ik zweeg om een reactie af te wachten. Pas na enkele lange tellen vroeg Asma waarom mijn ouders zo dachten. Omdat ik de verlovingsjurk met bruidsluier heb aangeraakt en gedragen... zeggen ze dat ik de verloving heb aanvaard. Ze zeggen ook dat in onze Punjabi-cultuur... een verloving net zo onverbreekbaar is als een huwelijk. Een verloving is maar een verloving, zei Asma droog. Inderdaad, zei ik. Ik heb ook een andere vraag... Over moed. U schrijft over het gebrek aan moed bij Pakistaanse vrouwen om op te komen voor hun rechten. Nu is er iets wat die moed dwarswoomt. Wij dochters worden opgevoed om ons geluk op te offeren voor het gezin. Hoe maken we onszelf individualistischer? Hoeveel jaar rechtenstudent ben jij? vroeg Asma. Eerste jaar, zei ik. Er viel een stilte. Ik kwets mijn ouders als ik de verloving verbreek, zei ik. Schor. Ik moet mij opofferen. Ja, zei Asma. Maar wat wil je dan nu? Trouwen? Dan trouw je. Wil je niet trouwen, dan verbreek je de verloving. Hebben mijn ouders gelijk dan over de aanvaarding? Zolang je blijft doen wat jouw ouders willen... Zolang je niets onderneemt tegen de verloving die jij kennelijk niet wilt... gaan je ouders ervan uit dat je er in ieder geval niet tegen bent. Of zij dat als een aanvaarding zien, is aan jou om te beoordelen. Jij kent je ouders. Ja, hiermee zeg je dus eigenlijk dat het de moslimvrouwen aan moed ontbreekt, hè? Ze ja. hebben wel degelijk rechten. Nou, zeker op het gebied van uh, wilsovereenstemming. Dus um, het huwelijksrecht geeft hen het recht om ja of nee te zeggen. Je moet de toestemming vragen van een moslimvrouw of een moslimman. Uh, voordat zij uh, uitgehuwd kunnen worden. Mm -hmm. Zij moeten daarin, daarmee instemmen. Dat staat in ieder geval in het recht, in ja. de sharia. Maar vaak staat het alleen. Hè. Je hebt het recht, maar vaak durven die vrouwen toch niet nee te zeggen, want ze willen hun ouders niet kwetsen. Ja. En dat is het vooral, hè? het is de uh, psychologische druk. Het heeft helemaal niet zozeer met geweld te maken. Dat kan natuurlijk uiteindelijk wel, maar het is vooral de psychologische druk... die je voelt als kind van migrantenouders om het die ouders naar de zin te maken. Dat, het is natuurlijk psychologische druk om hen naar de zin te maken... maar soms zijn de sancties wel groot. Ja, je kan verstoten worden... Um, uh, je ouders kunnen heel lang niet met je praten. Je kan uh, ja, de, de, de mensen kunnen zeggen dat je een slechte moslima bent. Um, al die dingen wegen ook heel zwaar. Je kan, je hebt de gemeenschap kan over je gaan praten. Er kan een eerverlies zijn, omdat men van schande spreekt. En dat zijn ook hele zware dingen die uh, ja, veel jonge mensen hun ouders niet willen aandoen. Dus het is niet alleen dat ze hun ouders gelukkig willen zien. Het is ook een bepaalde schaamtecultuur die voorkomt dat je individualistischer wordt. Dat mm -hmm. mag niet. Dan voelen de ouders zich uh, toch in hun eer gekrenkt. Ja, want dat is de andere kant. Uh, je hebt naast het feit dat je te maken hebt met een groepscultuur... ook te maken met een schaamte- en zwijgcultuur. Terwijl hier in het Westen natuurlijk vooral te maken hebt met eerlijkheid. Dat ongeveer ongeveer staat uh, aan ons lijstje van de goede deugden transparant moeten we zijn. Ja. Hoe sta jij daar nu zelf eigenlijk tegenover? Ben jij iemand die bij voorkeur de waarheid spreekt en niets dan de waarheid? Ja, dat wel, maar je kan het op een, uh, op een zachte manier brengen. Als je ouders bijvoorbeeld het niet leuk vinden... Ik geef een klein voorbeeld, het is heel ludiek. Afgelopen kerst wilde ik heel graag naar de mis. Ik wilde gewoon naar een kerstmis in Nederland om te zien, wat is dat? En uh, een kerstviering. En het, ik ging niet, dus niet op bezoek bij mijn ouders om kerst te vieren. Ik ging naar de kerk. Had het ook te maken met je nieuwe liefde? Ja, ook. Hij, <laughs> hij introduceerde me. En, um, maar ik ging dus naar de kerk. Maar ik durfde dat niet aan mijn ouders te vertellen. Want ik had het gevoel, als ik dat vertel... zullen ze zich misschien gekwetst voelen van... Ja, ze gaat liever naar de kerk, terwijl ze niet christen is. Doet ze dat om ons um, een beetje te pakken of te beledigen. Dus ik wil natuurlijk de waarheid vertellen. Maar op dat moment heb ik ervoor gekozen om het even niet te vertellen. Ik vertel het wel op een andere manier. Dat ik mijn ouders een keer vertel... Van, hey, het is ontzettend interessant om een keer naar de kerk te gaan en dienst te volgen. Want dan leer je hoe uit bijbelteksten wordt voorgedragen. En over uh, wat het is om een hostie te nemen... Heb je is dat genomen? Ja. Als ja. moslima. Ja. ja. Ik vond het heel uh, boeiend. Ik geloof er niet in. Ik vind het ook heel raar, als ik heel eerlijk ben... dat, dat je een stukje van de lichaam, het lichaam van Jezus... maar je zit in de kerk en als je ziet hoe belangrijk het is voor veel mensen... Dat is heel fascinerend uh, voor mij. Maar terugkomen naar je vraag, mm -hmm. is dat een leugen? Nee, het is gewoon kiezen om, dat momen, op, om op dat moment niet dat Hollandse directheid uh, te geven aan je ouders die daar niet in, in gewend zijn. Moeten moslima's altijd eerlijk zijn over hun huwelijkskeuze of wat ze willen? Dat is een veel belangrijkere vraag. En dat is heel moeilijk voor moslima's. Want inderdaad, eerlijkheid staat niet heel hoog. Wat hoog staat, is de familierelaties in stand houden. En uh, wat ik veel zie, helaas gebeuren, is dat uh, moslima's thuis oosters zijn. De goede voorbeeldige moslima uithangen. Maar in hun eigen sfeer, in het publieke, als ze weg zijn van hun ouders... dan hebben ze ook een westerse kant en soms ook een westerse vriendje. Ze leiden een leven. Ze leiden een leven En soms jarenlang. Echt jarenlang. Uh, uh, zie jij het zelf ook zo dat jij een leven hebt geleid? Um, of, kon je het nou ja, echt, of heb je zoveel afstand genomen... dat je een tijdje alleen maar het leven van de westerling leefde? Dubbel leven um, associeer ik met uh, geheimzinnigheid. Dat je dus die twee levens van elkaar gescheiden houdt. De een weet niet van de ander. Dat heb ik niet gedaan. Uh, wat ik wel heb gedaan, is door mijn westerse levensstijl te kiezen. En um, mijn ouders wisten dat. hen hebben pijn gedaan... En ik heb die twee le levens ook niet vermengd. Mm -hmm. Dus dat is, dat is ja, ja. geen dubbele leven in het geheim of zo. Het is gewoon een keuze maken voor één systeem dat de ander uitsluit. Um, maar moslima's die ik uh, spreek, of moslimmannen ook... Uh, die moeten veel aan coming-out doen. En dat gaat niet over coming-out, uit de kast komen voor hun homoseksualiteit... maar gewoon over voor wie ze zijn. Ja. Maar wie zijn ze? Ik bedoel, hoe ze zijn is dat? Ja. Ze zijn allebei. Ze zijn allebei. En um, ze zouden het moeten zien als hun verantwoordelijkheid om die allebeiheid, he, dat, dat die, die twee stukken die ze hebben, gewoon daarin open te zijn richting de ouders. Want dan kunnen de ouders zich daaraan Aanpassen. Even een paar reacties van luisteraars, want anders komen we er niet meer aan toe. Luister vanuit Washington DC mee naar het interview met deze buitengewoon interessante dame. Ik ben benieuwd, uh, dat mailt trouwens Bert nievaart uit de VS. Dus. Ik ben benieuwd hoe NAEMA verklaart dat zij behoorlijk stevige uitspraken kan doen over immigratie moslims zonder voor mij zichtbare consequenties, terwijl blanke mannen dat niet moeten doen. Na EMA kan Frits Bolkestein recht inhalen in een uitzending van Buitenhof. Hoe zit dat volgens haar? Of zijn wij gewoon watjes geworden? Over dat laatste, daar, daar, dat weet ik niet. Daarmee zeg jij, daarop zeg jij onmiddellijk ja. Um, weet je, het is makkelijker om, uh, als je uit die cultuur komt, om over je cultuur te spreken en kritiek te hebben. Dat wordt uh, meer geaccepteerd in, uh, laten we zeggen, in de open samenleving waarin we leven. Maar daarmee moet niet gezegd worden dat uh, visies van buitenaf niet welkom zijn. Ik spreek heel vaak uh, vooral uh, Nederlandse vrouwen... die heel veel hebben meegemaakt op het gebied van emancipatie. En ik zeg hun ook, deel jullie verhaal, deel jullie ervaring aan moslima's. En, uh, want moslima's kunnen leren van, van mensen ook van buiten die groep. Maar het is gewoon politiek correcter uh, in alle culturen... Als jij uh, spreekt vanuit je eigen cultuur en niet een outsider dat doet. Mm -hmm. Dat wordt gewoon niet geaccepteerd. En die outsider wordt ook vaak um, gedisqualificeerd. Ja, je weet niet uh, hoe het is. om bijvoorbeeld, Maar hoe uh, kijkt je eigen gemeenschap tegen je aan? Mijn eigen gemeenschap gaanderweg. Um, kijk, toen ik net begon uh, dachten ze van oh ja, ze is uh, zo'n... Zo elitaire uh, naprater van, van de westerling. En wat weet ze nou? Bovendien kom ik uit de Pakistanse cultuur. De meeste moslims in Nederland zijn Marokkanen en Turken. En die hadden ook op etnisch vlak zoiets van... Nou, wat weet jij van de Marokkaanse of de Turkse um, gemeenschap... en de Marokkaanse en de Turkse vorm van islam. Mm -hmm. Dus wat ik altijd doe is... Ik, ik zeg ook, ik spreek namens niemand. Het enige wat ik doe is verhalen delen en mijn mening delen die um, wel een bepaalde indruk geeft over de moslimgemeenschap. En uh, het is aan mensen om daar zelf kennis van te nemen. In het begin ging dat moeilijk vanuit de moslimhoek. Die, die hadden zoiets: nee, willen we niet, maar ik ken nu zoveel moslims en zij kennen mij. En ik hoor ook vaak dat ze zeggen, ja, maar je valt ontzettend mee, je bent aardig. En, uh, <laughs> vaak lezen mensen niet, hè. Ze hebben een oordeel klaar dat, dat je kritisch bent en uh, tegen hun bent en anti-islam of noem maar op. Terwijl als ze mijn werk zouden lezen, zullen ze ook de nuances zien. En degenen die dat doen, um, zien dat ook. En dan is er ook een gesprek. Nou, een luisteraar ziet die nuances niet helemaal. Darius van den Berg. Naema eh, Tahir pretendeert de nuance te zoeken. Hoe rijmt ze dit met haar uitspraak in Buitenhof... dat er geen gematigde moslim islam is? Ze lijkt middels haar column in Buitenhof nog erger dan heer Ali. Van haar wist je tenminste wat ze denkt. Mevrouw Tahir lijkt gematigd over moslims, is het intussen niet. Ja, ik kan hier niet op reageren, omdat hij mijn column uh, niet gelezen heeft. En totaal uit de context trekt. Uh, wat hij beweert, dat heb ik nooit gezegd. Dus ik raad hem aan om uh, even naar de website te gaan en opnieuw te luisteren. En voordat uh, en, en, ja, uh, en Je dan weet wel reageren. op welke column hij doelt. Ja. ja. En je hebt niet gezegd dat er ik heb niet gezegd, geen gematigde islam nooit, is? Nooit. Waar ging die column over dan? Ik denk dat het ging over uh, de rechtsstaat en over um, uh, kan, is een liberale democratie mogelijk... in een samenleving uh, van moslims. En mijn stelling is, is dat um, moslims, gelovige moslims... op de man afgevraagd de sharia boven een systeem van liberale democratie zullen stellen. En dat moet ook, want het geloof, het woord van God... He, de Lex Divina staat hoger dan de menselijke wet. Dat is ook voor uh, hele orthodoxe christenen zo. Dat is het enige wat ik gezegd heb. Jij bent ook een gelovige moslim, toch? Um, ja, maar ik ben ook een uh, vrijzinnige... Ik ben ook seculier. Dus ik geloof in... Um, de, ik geloof dat de vrijheid van religie... Uh, niet inhoudt dat je, een, uh, dat je geen menselijke... De vrijheid van religie zegt voor mij niet dat een menselijke uh, of een democratisch systeem onder die religie zit. Dat is voor mij een van veel hogere orde. Omdat een, bijvoorbeeld een liberale democratie mijn staat stelt om mijn religie te beleiden... en iemand anders zijn of haar religie. Maar jouw idee is niet dat de meeste moslims in Nederland er zo over denken? Mijn idee is dat gelovige moslims, de sharia op de man afgevraagd uh, boven een uh, menselijke wet zullen stellen. Maar jij bent ook een gelovige moslim, dat ja, nee. voor jou niet geldt. Ja. Ja, maar ik uh, geloof niet dat um, de religieuze wet... Uh, boven een liberale democratie staat. Want dan, uh, dan heb je gewoon geen goede samenleving meer. Dan heb je geen respect voor pluralisme. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat islam... en uh, ik geloof niet dat islam superieur is aan het christendom. Bijvoorbeeld. Dat, dat geloven gelovige moslims. Waarmee ja, dus uh, gezegd ja. is dat niet alle gelovige moslims er zo over denken. Ja, misschien is dat de uh, conclusie, maar daar moet ik nog even over nadenken. Oké. Okay. <laughs> Wat is jouw missie, Naima nou, Tahir? Wat is het, het, het doel dat je jezelf uh, hebt gesteld... nadat je hebt besloten om niet meer als jurist werkzaam te zijn... maar te gaan schrijven? Mijn doel is zo, um, uh, zo, zo diep mogelijk door te dringen... in, um, in de uh, kwesties van onze multiculturele samenleving. En zo, uh, ja, zo, zo diepzinnig, zo genuanceerd mogelijk daarover te schrijven. Zodat er zo diep mogelijk inzicht komt... in bijvoorbeeld hoe het is om moslim te zijn in het Westen. Of hoe het is om moslim te zijn in het Westen. En zo um, waarheidsgetrouw weer te geven... Um, ja, wat, die, wat die kwesties zijn die uh, in onze samenleving uh, leven. Bijvoorbeeld het gearrangeerd huwelijk... of uh, het recht om te geloven wat je wilt. En ik vind dat die inzicht heel erg nodig is... He, het, het, het dichterbij komen tot de waarheid... heel erg no nodig is om de ander te kennen. En pas als we de, uh, we de ander kennen... pas als we onze, de, de verschillende mensen in onze samenleving kennen... zullen we ook weten hoe we moeten handelen... Wat we moeten oordelen als goed en kwaad. En pas met die inzicht en kennis en wijsheid heb je een uh, hele goede samenleving. Heb je het gevoel dat je er hard voor moet vechten? Dat je offers brengt voor dit doel dat je jezelf hebt gesteld? Um, nou, Ik heb het gevoel dat ik niet uh, klaar ben. Hè? Dus het is niet offer brengen in de zin van dat ik... Um, ja, iets niet meer kan doen in het leven. Het is wel uh, dat je constant je gedachten moet blijven toetsen. En je niet klaar bent, dus je hebt geen rust. Dat is het. Ik, heb, ik zal nooit zeggen, nu weet ik het en nu ben ik overtuigd van de, dit, dit standpunt. Ik, ik heb wel het gevoel van, op sommige punten denk ik er vandaag zo over. En ik probeer ook mezelf niet zomaar. Ik probeer ook niet zomaar dingen te uiten. Daarvoor ben ik veel te eh, inderdaad twijfelend, maar ook te zoekend. Dus het is niet offerbrengen dat ik geen leven meer heb... maar je hebt geen rust meer. En dat is een verplichting die je opneemt... want je hebt het ook over andere mensen. Je hebt het over systemen, je hebt het over een religie... die voor veel mensen dierbaar is... Mm -hmm. en een hot potato issue is op dit uh, moment. Je hebt een prettige verantwoordelijkheid. Een urgente verantwoordelijkheid. Wat komt er op de tegel te staan? Oh, heel moeilijk. Echt waar. Mm. Zal ik ondertussen ja. melden wat er in het volgende programma komt? Kan ik een hele komt? zin opzetten? Ja, tuurlijk. Een hele zin. Ook wel twee hele zinnen. Zo op deze zender twee dingen. Met Margreet Rijntjes uiteraard. De ernstig vervuilde... Volger meer vogel, meer polder, wordt morgen na tien jaar saneerde geopend als natuurgebied. En de vader van de vermoorde Pascal vreest voor nieuw geweld. Nu de mededader wordt vrijgelaten. Deze onderwerpen zodanig in twee dingen. En Emma Tahir heeft een heel mooi handschrift. En daar komt te staan, Naeema. De engel zei tegen de mens, lees. Dankjewel, Naeema. Dankjewel. Bruid van de Dood, zo heet het boek. Dank mevrouw Tahir, dit was aflevering 2200. En laat me denken: 63. 2263. Morgen ontvangen wij Bent van Looy, de frontman van de Belgische band Das Pop. Tot dan. Radio 1 NTR brengt cultuur. Elke dag. Wat is het literair-politieke reisboek van het afgelopen jaar? Thuis leer je de wereld kennen. Op reis jezelf. Wie wint de VPRO Bob den Elprijs 2011? Mijn ogen gericht op de horizon. En de winnaar is... Het zien van de wereld. Luister morgen naar de ontknoping in Villa VPRO. Iedereen is altijd op weg. We zijn allemaal reizigers. De Bob den Elprijs 2011... Morgenmiddag half vier in Villa VPRO. Als ik een atlas opensla. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.